Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon zombie zee. Zandvoort een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Voor Zandvoort en de regio. Wat was I had the number one selling country song till 9 to 5 come along. Was that the one? Was the one? I was reading in, in your uh, information stuff where you said you had the one song the one. for 15 years, yeah. and I, did, I wondered what the other was. I honestly no didn't know it was 9 to 5. <laughs> well, if I hate to hear that. That sure. just breaks my little heart. I finally outdid you on something one time. <laughs> if if I can't have it, I want you to have it. Oh, well, it. <laughs> thank you. All right, so anyway, these are a bunch of your songs, which I think are great, and I'm going to sing some harmony where I think I can find a Do part, and I hope I don't in. mess it up too bad. Man. You okay. won't mess it up. <laughs> My days said goodbye I've never seen the inside of a bar You better live it up Or listen to a jukebox all night long Well, I see these are the things that bring you pleasure Tommy, uh, Dolly Parton en Tammy Wynette. En een medley van mekaars uh, grootste nummers. is echt uh, heel leuk altijd, dat soort dingen. Ja, een beetje jammen. Ja. Uh, Zand wordt uh, goes wild in oktober. Uh, zoals de laatste jaren gebruikelijk is... staat de maand oktober weer in het teken van wild... Onder de noemer Zandvoort Goes Wild... worden deze hele maand allerlei activiteiten aangeboden... voor zowel bezoekers als bewoners. Van een heerlijk wildiner tot een sportieve Spartan-race... en van een prachtige duinwandeling langs wilde dieren... tot een introductieles kitesurfen. Dat is wat voor mij. Ja, die, ja, die Spartan-race... Er ja, is een, een, een, een, een apeldoornaar die is daar uitverkozen... en die mag dan in dat Spartacus uh, tenue uh, die, uh, die, die, die race lopen. Ja, dat ziet er best leuk uit, hoor. Race lopen? Ja, dat is zo'n soort modderrace of zoiets. Het, oh, en waar is, is dat dan Als hij helemaal dood. Oh, nou, oké, okay. dat gaan we niet doen... want we moeten <laughs> nog uh, drie kwartier. Dus, uh, doe, je, doe je maar na de uitzending. <laughs> doe het dan daarna. Of je nu van een avontuur of van natuur, natuur houdt... of een te gekke ervaring zoekt voor jouw miniatuur... je vindt het in oktober tijdens Sandvoort Goes Wild. Wil je er meer over weten... en wil je weten hoe diverse programma's zijn samengesteld... bekijk het overzicht op www.sandvoortgoeswild.nl ja, Mooi, dan ga ik nog een nummer van Johnny Cash draaien met Walk the Line... I keep a close watch on this heart of mine I keep my eyes wide open all the time i keep the ends out for the tie that binds because you're mine i walk the line mm -hmm. i find it very very easy to be true i find myself alone when each day's through yes i'll admit That I'm a fool for you Because you're mine I walk the line As sure as night is dark and day is light I keep you on my mind both day and night And happiness I've known proves that it's right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 Ik walk the line. Ja, dat was Johnny, kerst. We hadden het toch over doodslaan. En uh, meteen walk the line. <laughs> <laughs> doodslaan, walk the line? Ja, walk the line is toch de line die je loopt naar de. Uh, naar gask gaskamers en uh, dat soort uh, ongein. Oh, bah. Ja. Nou, ik wacht eventjes. Ja? Oké. Okay. Ja, ja, ja. Ik, ga de, ik ga nestkastjes ophangen. Oh, ook leuk. Ja, die kun je, de, de, om te voorkomen dat de eikenprocessierup zich de komende jaren... gaat uh, in Zandvoort gaat, en Bentveld gaat vestigen... neemt de gemeente Zandvoort een aantal maatregelen... die door landen zullen worden uitgevoerd. De gemeente kiest voor een natuurlijke bestrijdingswijze... door middel van mezen... De eikenprocessierups... kan op een natuurlijke manier worden bestreden. En dus gaan ze vogelhuisjes ophangen. Voor de kool, waar de koolmeesjes in, uh, in kunnen nestelen. En de één nest met uh, acht tot tien jongen... kan circa 550 rups per dag verorberen. Ja, maar hoeveel zit er in zo'n kluwe... van uh, die eikenprocessierups? Er zijn Geen... er ook heel veel. Jawel, maar ze gaan, meer, ze gaan er meer doen. Ze gaan... Uh, uh, op een bepaalde plekken in de gemeente de biodiversiteit uh, vergroten door middel van bloemen en heesters. En uh, daar uh, kunnen ze dus uh, nog veel meer uh, doen tegen die uh, eikenprocesjurups. Ja. Ik vind het een goed plan. Ik vind het een hartstikke goed plan. want Het, een, het zijn akelige beesten hoor. Ik uh, vind de koolmeestjes zo leuk. Ja, zo schetjes. Ja. Ja. Ik heb John Hyatt. Have a little faith in me.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 bake John Hyatt met Have Little Faith in Me. Is eigenlijk meer blues als country, volgens mij. Maar goed. Hij stond bij mijn country dingetjes. En toen dacht jij van... Nou, oh, country. Daar is het, country. <laughs> ja. ja. Een foutje van mij. Geeft niet. Doe nu maar nog maar een lekker nummertje. Ik ga eens even kijken. Deze kent iedereen. Met John Denver. Met... Uh,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 As a windswell, joyful and loving in letting it be. John Denver met Clipso. Nummer wat uh, uitgebracht is in uh, 1975. En uh, het werd ges ge geschreven voor uh, Jacques Cousteau, voor zover ik me kan herinneren. Van de uitzendingen van uh, die hele mooie natuur. Ja, maar uh, daar zaten we vroeger toch voor, voor de televisie? Ja. Echt zo mooi. Het was dus voor het eerst dat we ook een beetje dat, dat, dat zeeleven zagen, Het is hè? een uh, tribute to Jacques-Yves Cousteau. En het is een research ship de Calypso. Dat, uh, dat heb ik kunnen vinden erover. Het is ja. echt uh, door uh, John van Denver zelf geschreven. Ja. Mooi nummer. Dankjewel Marja voor het opzoeken. Ja, ja. Ik heb er nog eentje van uh, Ilse de Lange. I'm not so touched. Oh. Ja. geen idee, maar heel de lange. I'm not so touch. Nee, en dan heb ik uh, hier uh, het weer en uh, we vragen ons al: krijgen we nog een beetje nazomer? Nou, vanaf donderdag zou dat best eens kunnen. Het, uh, de, de weersverwachtingen zien er uh, goed uit. We, gaan, uh, we hebben het over korte termijn. Het blijft vandaag dus gewoon wolkt. en de kans op neerslag neemt wel af in het antwoord. En uh, vanmorgen was er nog wel kans op motregen. Vanmiddag uh, gaat de temperatuur naar de, ongeveer 20 graden en is de wind matig. Windkracht 4. Vannacht is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer 17 graden. Uh, de, weer, de weerbericht op lange termijn. De komende dagen wordt het geleidelijk minder bewolkt en blijft het droge en zand wordt. Het is 19 graden overdag en de temperatuur s'nachts daalt tot 13 graden. De wind draait geleidelijk naar het noordwesten en is matig winter 4. En vanaf vrijdag neemt de kans op zon steeds meer toe. En ja, als ik even vooruit kijk, dan uh, wordt het uh, woensdag, uh, dus dat is morgen, ongeveer 20 graden. En dan ietsje, gaat het weer ietsje naar beneden en dan gaat het weer ietsje naar En maandag, 14 uh, september, dan zie ik hier iets van 22 graden en de volgende dinsdag... 24. Dus het, het, gaat, het gaat heel leuk worden, denk ik nog. Nou. Dus we krijgen best nog een leuke nazomer. Het werd tijd, want ik was dit ook al wisseld. Ja, ik denk, als dit het dan is, het, dan is het niks. Ik heb een uh, stukje cabaret. He, heel gezegd. met Twinkers, uh, met omroeppastoor. Omroeppastoor? Ja, die in geestelijke nood verkeren, kunnen bellen met 035-6331. Daar zit onze pastor, die erg graag met u over uw problemen wil praten. Ook als u niet echt een probleem hebt, maar gewoon even wilt babbelen, dan kunt u rustig de pastor bellen. Hij is er speciaal voor naar de studio gekomen en wil niets liever dan u even te woord staan. Dit soort oproepen hoor ik word wel zo vaak dat ik wel eens denk dat er te veel speciale telefoonnummers zijn. En dat men daardoor als het ware door de bomen en de bos Nog even mijn excuses dat ik hier zo voor u sta. Dat was niet nodig geweest. Dat was niet nodig geweest. Zeker niet omdat normaal gesproken mijn broer en ik tijdens het nummer de vleugel even naar het midden van het podium schuiven. Waardoor ik mij achter de vleugel even discreet kan omkleden. Net als ons hier vanmiddag van de stadschouwburg de kop gek gezeur of de vleugel vanavond niet wilden laten staan waar die stond. Stel het je vieze rekening. Ja, ik kwam hier nemen en wilde niet dat het te veel geschoven werd met de vleugel. Want morgen vroeg heeft Rita Rijs hier een repetitie. En Rita Rijs heeft precies die vleugel nodig. En nu hebben ze net vanmiddag naar Krenk gestemd. En die vleugel ook gelijk. <lacht> maar in ieder geval... Er konden wel eens te veel telefoonnummers zijn. Vroeger was alles wat dat betreft veel overzichtelijker. Ten tijde van mijn grootouders bijvoorbeeld, hadden we ons in Almelo, de familie ten Katen, telefoonnummer 1. Ik heb daarover nagedacht, maar dat betekent dat er destijds hooguit negen abonnees kunnen zijn geweest in Almelo. Ik heb het nagezocht en er blijken er precies negen geweest te zijn. Die abonnees in Almelo waren. Allereerst was de familie ten Katen, die had telefoonnummer 1. Scholten H2, Van Heek H3, Janning H4, Schuttersveld H5, Benin H6, Spanjaard H7, Nijhuis had een geheim telefoonnummer en Dijk is H9. Ik heb er nog eens verder over nagedacht. Maar het kan ook best zijn dat men wel een probleem heeft, maar te eigenwijs is om hulp te vragen. Zo liep ik ooit eens langs een goot waar iemand in lag. Ik buis mij over de arme drommel heen en vraag of u hulp nodig heeft. Ik krijg geen antwoord. Ik zeg, als u wilt dat ik hulp haal, omdat u anders eenzaam in deze koude nacht achterblijft, dan moet u het zeggen. Hij zegt, alle hulp komt toch te dus Nou, Misschien wilt u dan wat biechten en heeft u behoefte aan een geestelijke. Bent u gelovig? Toen zei hij, ik geloof in Jezus Christus, die gestorven is aan het kruis en een paar dagen later omhoog gedaald is naar de hemel. Dat klopt niet, zeg ik. Nee, maar dat geloof ik zo. Nee, u zei omhoog gedaald. Maar hij is neergestegen. Hij zegt, ik geloof niet dat hij is neergestegen. Ik zeg, dan bent u een heiden. Ja. Hij zegt: Ik kan er wel geloven in een Jezus die omhoog gedaald is. Ja, niet? Nee, dat kan niet. Dat kan echt niet. En het is ook geen muggenzifterij. Het is muggenzifterij. Ja. En u weet het in geval van nood: belt u dan rustig met 035 6331. Is er dan nu echt geen enkele luisteraar die eventjes de pasto wil bellen? Het is toch verdorie een kleine moeite. 035 6331 Op de weg Klazinaveen-Koevoorden is een fietser door een automobilist aangereden. Maar eerlijk luisteraars, ik kon er niks aan doen. Als u niet echt een probleem hebt, maar gewoon even wilt babbelen, belt u dan gerust het volgende nummer. Want u weet het, zoals onze pastor is er geen. Zit er iemand alleen, dan is hij nummer 035 6331. En draait u alstublieft wel het goede nummer. Het verkeerde nummer is 050 3429. Tenminste, als ik me niet vergis. Al die tijd dat ik hier bij de Omroepastoraan werk, heeft er nog nooit iemand gebeld? Nee. Is soms wel een beetje frustrerend. Vooral als je bedenkt dat er allemaal vrijwilligerswerk is wat ik hier zit te doen. Had ik trouwens eerst helemaal niet door dat het vrijwilligerswerk was. Ik vraag na een maand, zeg maar, krijg ik er eigenlijk voor dat ik hier de hele dag bij de telefoon zit? Toen zeiden ze mij: mogen door dit werk Godszegen overkomen... overdoek komen? U hebt echt niet klein. Hè? De brandstoftank die verloren is door een Amerikaanse straaljager is terechtgekomen in de Drentse Klaasina -V. Twee vrouwen moesten naar de dokter. Op weg naartoe kregen zij de brandstoftank op hun hoofd. Daarom moesten zij naar de dokter. De betreffende arts is ter verantwoording geroepen. De vrouwen troffen derhalve de arts niet thuis en moesten onverrichte zaken weer naar huis terugkeren. Op weg naar huis kregen zij een tweede brandstoftank op hun hoofd. Daarom moesten zij naar de dokter. De piloot is ter verantwoording geroepen. Op weg naar zijn superieur en vloor hij twee brandstoftanks die terechtkwamen in het Klazina V. Er werd niemand gewond. Aanvankelijk was er nog sprake van twee vrouwen die naar de dokter moesten. Maar door een ons niet bekende oorzaak is die afspraak verzet. In Almelo loopt een man, verkleed als Sinterklaas, huizen binnen en deelt cadeautjes uit aan kinderen. Hij blijkt echter uit te zijn op je kostbare spullen en komt straks terug om deze op te halen. Het signalement luidt: lang wit haar, witte baard. Weet... <lacht> Met meter. <tie> sauna is goed voor astma. Uit een onderzoek is gebleken dat sinds er astmapatiënten naar de sauna worden verwezen, het aantal astmapatiënten drastisch is gedaald. In Wenen is een standbeeld met hakenkruizen beklad. De Oostenrijkse president Waldheim heeft hier bijzonder heftig op gereageerd. Het was pas voor die het laatste standbeeld met hakenkruisen dat we nog hadden, al dus de president. En werkt, werkt hier bij ons op de omroep een helderziende. Hij heeft in een radioprogramma zijn eigen rubriekje. Weet u, die helderziende. Die wordt ook nooit gebeld door een luisteraar. Dat weet ik. Ja. Dat weet ik dat hij ook nooit gebeld wordt, maar we zitten soms urenlang met elkaar te schakelen. Wat overigens een mooie ervaring is, vind ik. Schaken met een helderziende. Ik weet nog heel goed mijn eerste partij tegen hem. Ik was aan zet. Ik denk, ja, de man is helderziende, dus hij weet wat ik wil gaan zetten. Zet ik stiekem wat anders, had ik hem te gewacht. Kijk hoe ging het ook alweer. Ja. Voor ik bij de omroep kwam had ik een kleine parochie. Maar, euh... maar dat was niet zo'n succes. Weet u? ik kon geen orde houden in de kerk de progianen liepen over mij heen het ergste was altijd tijdens de preek hier in deze kerstnacht denk ik speciaal aan onze zieken bejaarden noemt u me op deze ik zeg in deze kerstnacht schoner dan de dagen want wie gelooft er nog vandaag de dag? Ja, ik! Mensen, mensen denken een beetje aan de intentie van deze mis. Het is voor de overleden heer Gerritsen. Voor mij? De overleden heer De teken zijn al tegen mij dat ik me wat assertiever moest opstellen. Ik heb me assertiever opgesteld. Ik ben op hoge naar Loeres gegaan. En ik heb een keihard tegen Maria gezegd: Ik eis onmiddellijk een andere betrekking. <lacht> Qua troep kreeg ik deze betrekking bij Omerpastoraat. Ik ben nooit iemand gebeld. <lacht> Prijs de Heer. 57 prijs de Heer. 9 ja. gulden 1250, 60. Ja, wij prijzen hun hem steeds meer. Weet u, weet u wanneer je zo'n dag in de goud voor Jan Doel bij de telefoon zit? Dan word je daar op de duur als vanzelf een beetje baldaraaf van. Net nog. Ik loop terug van de kantine naar de studio. Kom ik iemand tegen die zegt: Ah, die pastoor. Nee, ik ben de pastoor niet. Ik ben even bezig. Ja. Ja, dat was Herman Finkers met de omroep omroeppastoor. Uh, we gaan weer verder met. Uh... Country we in Western, denk ik? Yeah, ja, inderdaad. Neil Diamond and Barbara Streisand. You don't bring me... Uh, Flowers anymore. Or, indeed. absoluut <laughs> oh. <laughs> <little. laughs> Diamond and Barbara Streisand. You, you do. don't bring me flowers anymore. More. Oh. <laughs> wat een genadigheid, weer. Ja, ja, ja, ja, ja. Even kijken. Vind je nog meer van die leuke liedjes? Ja, ja, ja, ja, maar ik moet eventjes... Uh, je moet even zoeken in je, je even bibliotheek. Ik moet zoeken in mijn bibliotheek. Sorry. Ja, ja oké. Okay. Heb je? Loretta Lin. Die ken heb ik, ik niet. nu. Die ken Met, ik. Niet. Uh, Minder's daughter. Oh, oh ja, ik oh. geen idee ook. Moet ik eerlijk zijn. Jij. shovel cold to make a poor man's dollar. How many of you in here do not know what a holler is? Oh, you do know what a holler is, huh? Great! How many more know what a holler is? You know what one is? I'm going to tell you what a holler is. Holler is a little canyon that comes down between two hills. Down between these two hills is a little stream of water. On the sides of the hills is where we build our cabins. And if there's any level ground, that's where we put our gardens. And the way Butcher Holler got its name is like this. My grandmother was a butcher. My grandfather was a web. And friends who just so happen to be a lot more butchers than they were webs. And the butchers won out. And that's how it got its name, Butcher Holler. Loretta Lynn met Coal Miners Daughter. Um, ja, ik heb eventjes verder niet. Heb je even niks? Nou, ik heb nog wel eventjes wat. Want uh, we hadden vorige week, hadden wij uh, uh, Romy, ja, ja. Uh, koning te gast, in de uitzending. Ja, en vrienden uh, we hebben hier gelukkig een huisje kunnen vinden. Oké. Okay. Uh, wat is dat? Ja, weet ik ook niet. <laughs> Apeldoorn. Uh, ja. Here we come. En, uh, maar er, ging, er is iets fout gegaan in die enquête. Ze was op een gegeven moment alles kwijt. En uh, ze schrijft dan ook op, uh, op haar pagina van Facebook. Uh, wij, ook wij maken foutjes. En willen jullie deze enquête alsjeblieft nog een keer invullen en delen? Helaas zijn we ook maar mensen. En is er eerder vandaag, of vorige week dan, iets verkeerd gegaan. En ze vraagt dus uh, of jullie nog een keer die enquête willen invullen, zodat ze hem uh, vanavond uh, uh, om acht uur... Uh, de, begint de raadsvergadering en zij uh, moeten ook aanwezig zijn... en uh, gaat de enquête aanbieden. Dus als jullie nog uh, gaan naar starters van Zandvoort-enquête... en uh, vul de enquête nog een keer in, zodat ze hem uh, in zijn geheel mee kunnen nemen... en dat er echt uh, wat uh, gaat gebeuren... Voor uh, de jongeren in Zandvoort, dat ze ook in Zandvoort kunnen blijven wonen. Ja, ik heb nog een keer Dolly Parton met Kenny Rogers, Island in the Stream. Wow! Hello, Kenny! Baby, when I met you, there was peace and no. I set out to get you with a fine. To come, I was soft inside. There was something going on. That I can't explain Hold me closer and Parton en Kenny Rogers... met Island in the Stream. De legendarische Dolly Parton. Ja, en uh, zo zijn we... alweer bijna aan ons... Uh, uh, einde van de... uitzending van Lunchroom. Uh, hierna kunt u nog luisteren... naar het ritme... van Zandvoort tot uh, 8 uur... vanavond. En van 8... tot 10 vanavond... Uh, is er een live uitzending van... de uh, gemeente, raadsvergadering. Dus... Heeft u interesse? Ga er naar luisteren tussen uh, 8 en 10 en dan wordt ook uh, uh, iets uh, uh, gedaan met uh, de e enquête van uh, Romy Koning. Heb jij nog een leuk liedje voor ons? Ik heb nog een afsluit. leuk liedje en uh, allemaal tot uh, donderdag, want dan zijn wij er weer. Toch? Ja, don oh ja donderdag zijn we er weer. Ja, het <laughs> ja. is uh, een drukke week. Nou. En uh, dan wat beter voorbereid dan vandaag. Hopen. We gaan uh, luisteren naar John Denver, Take Me Home, Country Roads. Almost heaven, West Virginia. Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Roll. hebben niks meer. Alleen dat uh, nu hmm. uh, die in de zuid wonen... die hebben moeite met... Uh, dat daar een uh, parkeergelegenheid komt. Met zonnepanelen. kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar daar gaan we dan... Uh, volgende keer uh, nog wat over uh, zeggen. Uh, ik wens iedereen... een hele fijne dag. En ik hoor... En iedereen graag... Uh, aanstaande donderdag... Weer lunchroom van 1 tot, uh, tot 3. 3. Ja, want we zouden ook binnenkort gaan naar 12 uur, hè? Ja, maar dat uh, is allemaal even in de wacht gezet door omstandigheden van de programmaleider. Oké, okay, nou, we gaan afsluiten. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.